Oons of holt is in de naam des hieren die hemo en aard gemaakt heeft die trouw houdt en leeft in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijne handen amen genade en vrede zij u van god de vader en de here jesus christus Darden Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen van Psalm 98 en daarvan het 7e en het 8e en het 19e vers. Hoe staaldig is het volk en dat naar U klonken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort zij zelen enige nams als alden das verblijden i goedheid krault van toe i macht krijt hen in het lijden i onbezweken trouw zo nooit kon zal gedogen maar i gerechtigheid hen naar i woord verhoopen psalmen 98 in der van het 7e 8e en het 19e vers Van het heilige schrift kan ik er opgetekend vinden in het eeuwenhelie van Marcus en daar van het vijfde hoofdstuk beginnen met het 21ste vers. Maar vooraf het twaalf artikelen van ons algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren zoon onze heer die ons vangenis van den heilige geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekrijst gestorven en begraven neder gedoeld ter helle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 Algemeen christelijke kerk de gemeenschap en der heiligen vergeving der zonden weder opstaan din des vlezes en een eeuwig leven Marcus het 5de hoofdstuk beginnen met het 1e 21e vers En als Jezus wederom in het skip over haar vaar was aan de onderzijde der hadden een grote scar en bij hem en hij was bij de zee en ziet er kwam een van de oversten en der zeni hoven met naam name ieerus en hem ziende viel hij aan zijn voeten en wou Zeg hem zeer zeggende, mijn dochtertje is in haar eiterste, ik bid die dat hij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij hing met hem en een grote skare volgde hem en zij verdrongen hem en in zake herfrauw die 12 jaren des bloed des bloeds gehad gehad en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het haar daar aan ten kost geleef en geen baat gevonden had maar met welke het veel hier erger geworden was Deze van Jezus hoorende hoorde kwam onder de schaar van achteren en raakte zijne kleed aan. Zons zij zei zijde indien ik maar zijne klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haar bloed opgedroog. En zij gewoelde aan haar lichaam dat zij van de kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide: Wie heeft mijn kleederen aangeraakt? En zijn discipelen saiedet op hem: Hij ziet dat het gaar iezer drink en zeg gij wie heeft mij aangeraakt en hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had en de vrouw vrees en bevende en weetende wat aan haar geschied was kwam en viel voor hem neer en seide hem al de waarheid en hij deed het tot haar dochter ie lof heeft ie behouden haar heen in vrede en zij genees genezen van deze uwe kwaal terwel hij nog sprak kwam enige van het geistes oversten der syni hof en stekende ie dochter is gestorven wat zei hij de meester nog moeilijk en Jezus ter stoon hoorde hevende het woord dat er gesproken werd zeide tot een overste der syni hoge vrees niet geloof alleenlijk en hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes den broeder van Jacobus en kwam in het huis en des oversten en derzney hoger en zag de beroerde en de henigen die zeer weenden en heilden en ingegaan zijnde zij de gij tot hen wat mag gij beroerte en wat wenk gij het kind is niet gestorven maar het plan En zij belacht de hem. Maar hij als hij en allen gat ejden dreven, nam bij de den vader en de moeder des kind en de heenen die met hem waren en hing binnen waar het kind lacht. En hij vatte de hand des kind en zijde tot haar: Talitha Het welk is zij zijnde overgezet. Hij dochtertje. Ik zeg hij, sta op. En er stond, stond het dochtertje op en wandelde. Want het was twaalf jaar en oud. En zij ontzettend, met grote ontzettend. En hij gebood ons hier dat niemand in dit zelfsel zelf zal weten en zeiden dat men huurzouten eten heeft tot zover laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed lieve koning der hemel en der aarde heij zij nog dienst als de koning al van oud Van eeuwigheid tot in eeuwigheid dezelfde. Och, mocht u begraag, Heer. O, dat we nog met uw eer is van oude. Is door genade gegeven mogen worden. Om aan uw voeten te mogen komen. Met al onze nood. O, want daar is een stil zij gende klaar door die beterheid hij het strijgene naam hier is van innen van ons zielen dan zijnen we stijende van hoop en dan zijnen we stijende van de weg ons zalig zijn dat in hij is en dan zijnen we aarzelijk stijende van ons eigen goed wij hebben zo diep in die die psalms zal. Dat zijn de strijden is die. Zij hebben dat profetische am verloren. Als zijheid is met ons niet meer te zijn. En hier gewei dat het christelijke alg dat wij geschapen waren uit de deeu God. Dat is niet met ons niet meer. Want wij bedoelen niks anders dan ons een einde door onze diepe val in aarde. Heren, mocht we nog eens licht geven in ons een arme stier. En dat uw we lieve geest nog eens mocht u een uitstorten om de waarheid nog eens toe te passen. En om ons in de weg van het waarheid te leiden. Geef nog licht van boven, Heer. O, oh, daar er zijn drie kennissen dat zo noot zachtlik zijn. Zal het wel wezen voor die rode eeuwigheid en Godkin en een zelfkin en een en Christuskin. En hierin in van ons is zelfe dat hebben we kennis van. Maar moge uw woord daar toen op verbreiden, want gij zijt gezalig tot dien Tot in heilig en ambte van priester, van profeet, priester en koning. En heren, dat hebben we zo nodig. O, mocht het nog eens ook in deze middag hier weten. Dat het hij begaven mocht van alle eeuwigheid. O, dat ons daar hem op lijkt. Bij het eerst of bij het vernieuwing hier. De noodzakelijk dat de heiligheid en de waardigheid van die profetische aan O dat ons nog te leren mocht in die weg van de waarheid van u woord en onze doel staat en adem en in dat ene naam dat gegeven is onder de hemel waar dat men a men zal beken word dat de verheerlijking van er rechtwaardig en de En der weert hier de king van u voor de verdoe. Wijleg is zo rechtvaardig verloren. Mijn Heer, hij jou ook een kon. Rechtvaardig pelant. Oh, werk nog met uw liefelijkheid. Hier ook dekt het nog en getuig van de zoemde van gerechtigheid en ording. En morgen nog, Heer. Een plaatsmakende werk nog werkt. Voor dat ene naam dat onder de hemel gegeven is. Waar dat een dood, waar dat een arm en een ongelokke zondag. Die niets meer overhoudt. Maar die gewillig gemaakt wordt door vrije genade. Om door die zalig te worden. Heren gedenkt aan uw vrouw. Volk, heren, gij weet de noden van een egeligste band. En mocht gij dan, heren, lijden in eeuwen woord. En geef nog wat in ieder van nood staat. Heren, gedenk ook het onbekeren. Mocht gij nog eens bekeren, heren. Mocht gij nog eens dat gij ge nog geven moest. Dat zielen en zielen geboren moest. Zijn, dan zal zal er de blijdschap in de hemel zijn maar ook op aarde neemt weg al de valse grond dat heen waar de strak zal hebben wanneer de god voor komt is aan laat ons eigen en liefde bedrijven voor die grote eeuwigheid en herige dient aan de noden van de gemeentige weet het allemaal Er is niets dat voor je bedekt is geweest, de zieken en de zwakken geweest, ook die jonge dochter, hier een gedenk er nog. Ook in deze dag naar ziel en lichaam bij, gedenk andere zieke oude van dagen, in zwakheid die niet meer op kan komen naar je geist, mogen ze nog bezoeken. Gedenk de weduw, wedenaar en wezen, waar leggen ze alle voor iets. En de enige die in rauw en in ellende nederzitten, mocht hij ze gedenken. Gedenk ook de enige die gereisd heeft in het bijgelopen week. Die er weer van Nederland hier veilig geleid en van andere plekken. Heer, even haard om die naam ervoor te herkennen. En die hoop ook in deze week te, te gaan naar het oude vaderland. Mocht gij zijn zegende reis nog even en begoed zijn en bewaar zijn. En heer, dat hebben we iedereen nodig, dag aan dag, dag en nacht. O, mocht we dan in alle nood nog gedenken, maar ook geef nog, heer, dat er nog eens een biddende leven mocht zijn. Zij zijn ons zo'n waardigheid nog aan uw voeten mogen komen met al de noden. Want de zoon van Hijs verzin van kerk en van land. De noden zijn zo meendig groot, maar over een algemeen zo weinige voeg. Mijn Here, mog het nog eens aan de ziel aan onze harten nog doen wenden. Het denk aan al ijknecht, Here ouderlingen, zendelingen, mogen ze gedenken in de arbeid dat hij aan hun schouders heeft gelegd. Hij weet hier dat in een van ze zelven, dan zijn ze maar, och, ellendige schepsel, maar hier, mogen ze nog gebruiken en mogen de woord nog zegenen dat ze brengen mocht, het is toch hier bewoord. En hij heeft zelf gezegd hier, Dat paalders die kan het planten en, het, en een ander het nat maken. Maar hij kan alleen het wasdom geven. O, oh, mocht er dan nog een vond ook in deze midden. Nog in onverdigheid op mogen zien naar hij. Dat hij dat nog eens geven mocht. O, oh, dat aan de akker van uw kerk. Nog een vrucht mocht zijn tot keren van uw naam. Heren, help ons dan. Geef de zaken in onze hart en de woorden in onze mond. Ook in het taal van het oude vaderland. En heren, geef dat er nog eens een aarde en een heur nog eens wezen mocht. O, dat de nood nog eens dragen mocht. Heren, help dan in het spreken en in het gehoor. O neem terecht alles dat een hinder is en mogen de duivel nog eens bonden dat u vollijk nog eens een beetje rust mog hebben onder de klank van uw woord. Het dankari gouden kerk in het joden en heidendom. Wij dragen het om Jezus willen uit genade. Amen. Laat ons verder zingen van Pesalm 25 en daarvan het 8e, het 9e en 10e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees me toch genade hier. Eenzaam ben ik en verskoven, ja de ellende druk me neer. Ik roepiaan in angst en smaart, duizend zorgen, duizend doden, kwal in mijn angst vallig hart, voor mij uit mijn angst en noden. Wij zingen psalm 25 en daarvan het 8, 9 en 10 de vers. Wel liefde gemeente, wij mogen u een aandacht, aandacht vragen voor onze tekst dat we opkend vinden in het hoofdstuk die voorgelezen was, Marcus 5. En daar gaat het over de versen van 21 door 24 en dan van 35 tot dan 43. En dan van 35 tot dan 43. Nawe lezen alleen maar het zegen der Christus des ver. En Jezus ter stoad gehoord hebbende het woord en dat er het broken werk zij de doden oversteder zyni hoge vreest niet geloof alleenlijk dat zover. Onze thema dat is had deeper approving of your ears in the first place your ears before Jesus then tweede your ears naast Jezus and then derde your ears after Jezus a deeper approving of your ears jaares for je Jezus Je eer is naast Jezus en je eer is achter Jezus. Gemeente, met de helpen des Heeren hopen wij daar er wat van mogen zeggen. En in onze tekst, dan ken je vinden als de Heer dat geven mocht, dan zien wij het profetische ambt van Christus, maar ook het priesterlijke ambt. Maar ook daar eindig met het koninklijke ambt van Christus. In deze tekst dan lezen wij. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde. Verhaderde een grote skaar bij hem. En hij was bij de zee. En hij was bij de zee en ziet er kwam een van de oversten der seni hoge met naam Jaeres en en hem ziende wil hij aan zijn voeten Averwij in deze 22e vers mogen hoor hoe en dat Jaeres die hier in God towoord en bijzonder genoemd wordt dan zou je moeten vragen wie is dat dan toch want het woord dat vertelt ons dat je ereis die was één van de oversten het wandel Jenny Hogan en in deze tijd gemeente dan weten wij dat de henigen die in het zenihoge vergaderde waren over een algemeen betere zijnde van de Here Jezus Christus. En nou lezen wij van één van de overste van de zenihoge die komt het staat hier en hem ziende wil hij aan zijn voeten. Dat zou wel een bijzonder iets geweest. Al vanzelf het is bijzonder en in een speciale weg is het zeer bijzonder. Want volgen ons in de tier, dan komen wij de er nooit aan de voeten van Jezus te val. Mijn Here zijn van degenen die hoger één van de, de roodste zuilende van Jezus Christus maar in de dag gemeente dan niet meer dan ons allemaal want in onze diepe vou in adem dan zijnen wij allemaal zuilende van de Heer Jezus Christus en daarom dan zullen we moeten zien dat Godswerk verheerlijkt en deze jaar eer Gods woord dat verklaart dat niet dat zeg niet wanneer dat het gebeurd is hoe dat het klaars genomen is en onder welke prediking dat dezeen overste der senige hoge waar dat hij in zijn hart gewangen was dat staat niet in Gods woord en dat is in deze tekst ook niet nodig wan waarom niet geleefde het staat er wel duidelijk en klaar in dat het een godswerk was en daar hoeven we niet verder te vragen hoe dat het plaatsgenomen is als het maar in onze leven maar echt aan de voorgrond komt gemeenten dan zou het begin wel goed weten en dat is waar met deze je eer is waardat het begin echt van God is en dan zienen wij dat deze hier eer is die zijn groot genoeg in wender en ijwend en deze hier ja eer is wat hun voorrecht en dat is alleen door genade gemeent. Deze hier die komt met zijn nood op de rechte plaats. Dat is een god gesonken iets mijn hoor. Af deze je eer en het wordt ons duidelijk verteld in Gods woord, wij dat hij zo vol van angst en vrees was. En als hij daar nou daar legt aan de voeten van Jezus, wat een zegende plaats. Oh, ik zou je wel vragen gemeen, mag je er wel eens ook komen? En dan moet je goed eens lijken, mag je er wel eens komen? Want als je daar wel eens komen mag, dan zou het wel goed eindigen. Al loopt mijn pad dan door de zee. Maar als we daar aan de voeten van de grote middelen, is in plaats moet gegeven worden. Want het is allemaal een geschonken goed gemeente. Oh, af je dat je eerst daar zien leggen, dan mag je met heilige jaloersheid hem daar zien leggen. Daar is een volk van God, voor wie dat geen vreemde zaak is. Maar wat zou dat ware volk van God nou vermidden zeggen? Oh, of was ik daar waar weer correct om daar weer, met een nood persoon om oh, met een nood van ons eigen gezin met de gemeente met het met het hanse land is daar te mogen komen en dan zienen wij dat dat een overste van de genie hoge en dat is ook wat bijzonders gemeente want ...waar dat de Heere werkt... ...oh dan komt er een overblik... ...dat een mens die is niet beschaamd niet... ...om voor... ...want je leest daar in Gods woord... ...dat er een grote schaar was... ...een grote schaar... ...je zou wel zeggen... ...dat die, die overste van de Sennigoge... ...hij zou wel eens een poosje wachten... ...misschien tot het een beetje donker gaat worden... Dat die grote skaren. Die zouden naar ijs gaan. En dan zou die het ook. Zijn nood bij Jezus konden brengen. Maar nee gemeen. De nood. Dat was geen mocht. En hij was niet beschamd. Zou die hij gelacht worden. Al, zou die hij gespot worden. Hij kon geen hand. Dan aan de voeten van die middelaar. Ook in het. En het aangezicht van dat grote scha. Oh wat was ze de жалоis geheide van dat heeft hij in die ogenblik niks meer mee te maken. Een voorracht of afdarmen komt gemist. Want hij zag niets anders dan Jezus alleen. Oh dan wal al dat andere, dat ander zorg weg van men. En daar legt hij daaraan de voeten van Jezus. En als hij daar leg hem op En dan horen wij wat er plaatst niet. En daarom zei ik in het begin, het is niet nodig te vragen, waar kun je dat nou vinden? In Gods woord dat een bekeerde man. Oh, dat staat hier zo duidelijk. En hij bot hem zeer, zeggen ze. Oh, het was niet alleen maar een uitwendige schijn van nood. Het was een hartelijke noodgemeen. Het hing zo diep in haar en naait wat hij daar zegt, zeggende: "Mijn dochtertje is in haar eiteste." En wat heeft die die paar woorden ons te zeggen gemeente? Want die woorden die hebben allemaal een betekenis, want hij zegt: "Mijn dochtertje." En waarom staat er nou "mijn" bij? Kon die net zo wel niet gezegd dat dat Dat dat dochtertje. Dat is zo. Mijn kind is zo erg ziek. En ik ben zo bang dat dat kind gaat sterven. Nee. Er staat er mijn dochtertje. Die legt aan de rand van de eeuwigheid. En ik weet niet of je er ooit heeft over gedacht. Of mocht een overdenken. Maar dat heeft wat te zeggen gemeente. Dat heeft heel wat te zeggen dat hij opperste der senioge aan de voete van de middelaar want daar heeft hij verklaard de diepe valen naar want in dat woordje meinen dacht hij deel is die legt op het eitje die legt op die legt aan de rand van de eeuwige verdoemenis en daar daar komt dat opperste der senioge te zeggen en te getijden voor de heer dat is de vrucht van mijne zoon van mijne zoon want ik heef in paradijs hop te heeft gezon en wij mogen geloven dat deze man die is wel adem voor God goed want anders had hij het anders gezegd meende doch De, de vrucht van mijn zoon. Daar, daar zie ik mijn zoon. Daar zie ik de diepe wal van adem. En wat een apostel Paulus heeft uitgedrukt in Romeinen zegt. In, in dat laatste vers de bezondiging van de zonden is de dood. En daar komt dat man ordentelijk voor God te vertellen daar is aan de voeten van de Here Jezus Christus dat diepe diepe valenad dan wordt niet voor dat volk zo maar over een stap gemeente geloopt het maar nooit geloofs dat maar nooit ling hij verklaart de waarheid hoe dat het is en dat het de vrucht van onze eigen zonden is maar daar er staan nog meer gemeen En dat is dat hij zegt, volgens het recht, God, dan moet het de dood in. Volgens de rechtvaardigheid, God, dan is er geen rechtvaardigheid. En mijn zoon, o vaders en moeders, heb je met je kinderen zo wel eens aan de voeten van de Heer mogen les? Want is er nou een verstandigheid? in het geschinde is de dochterje en onze kinderen veilig. Gemeente dan is er geen gevaar. Want ook onze kinderen die onze zonen en onze docht zijn in niet in hetzelfde gevaar zijn ze niet aan de rand van de eeuwigheid. Staat er van ons kabsuit al dicht eiland de eeuwige rand zalig Zijn de vruchten van de zonden ook niet openbaar in onze kinderen? Maar. Maar. Het is een vraag van me. Heb je daar wel eens mee kinderen mocht hebben? Dat het nog eens is. Eerst is het. Voor je kinderen. Voor mijn zoon. En mijn dochter. Want. Ze zijn er in de misdaden en in de soms. Ze zijn van hen, ze zijn de vrucht van ons afhouding. En omdat er wij bedorven zijn, zijn onze kinderen ook zo diep bedorven. O, oh, zou de Heer het nog eens gebruiken, nog eens een echte jaloersheid, nog eens heet, om daar met onze lieve kinderen nog eens te mogen komen aan de voeten van Jesus oud dauwd dat haar ons eigenlijk want dat naageven schield dan niet als de nood is echt gevoeld. gevoeld hoor. En dat is hier en wat had hij verder te zeggen? Daar had hij verder zeggen meine dochtertje is in haar uiterste. Maar daar had hij verder en dan gaat, wat had hij dan doen? O gemeente, dan mag die man door genade een bedel houden. Een voorrecht. Dan mag die man een echte bedel houden. Dat willen we niet. In een van ons is zelf, dan willen we zo vijanden van een bedel houden. Want de duivel die heeft niet gezegd in paradijs heb je van die boom ga eten, ga je een bedel houden. Maar die hebben gezegd dan zou je koning worden. En wij willen maar geen wedelaars worden. Maar hier staat het. En ik bid hier. Wat bedoelt dat gemeente? Dat bedoelt dat van mij geen vermogen is in eeuwigheid. Oh, dat komt voor het gemeente uit dat profetische ambt van Christus. Oh, wat een les heeft die man geleerd van die profetische ambt. Als hij daar legt, ik bid u, het is met mij niet meer. Van mijn kant is het eeuwig verloopt. Maar, oh, in dat perfectische ambt, daar wordt dat volk van God geleerd. Dat van zijn eigen kan het niet meer. En dat God recht is in de eeuwigende verdoemenis van een iedereen. Maar dat er nog een weg en dat predigt de perfectische amb van Christus. Dat hoge priesterlijke amb. En dan mogen we zien, ik bid u, dat hij komt en de handen op haar legt. En dan moet je luisteren. Opdat zij begouden worden en ze zelf leven. Wat verhaal was schouw dat van nummer van midden gemeente. Oh dat is een bijzonder beleid. Een bijzonder beleid. Dat is dat is een beleidenest dat van de hemel nee nee de kom gemeente. Dat is een beleidenest die doort oudend geloof heegme woord. Je moet eens even overdenken. Wat dat waarlijk ingoud heeft. Wat die overste van de synagoge verklaren moest. En hij zegt. En ze zal lezen. O gemeente. Heb je wel eens aan de voeten van die koning is mogen leggen. En dat is mogen tijd. Dat hij zijn goud er eens aan mocht leggen. En schrijven geis no sle. Al wat mocht hij hier eens veel in die middellazing, want dat wij stapt zijn puf op zijn hoge priesterlijke ambt, want dat herstellen in het leef, dat kan niet door de duppe, dat kan niet door profaetisch ambt niet, maar dat gaat door het priesterlijke ambt van Christus. Maar dat mocht die man ook zien. O, oh, gemeen Wat, wat een zegende plaats. Of je daar aan de voeten van die lieve middelen. En dat je door het geoefende geloof. Want dan mag je gerest geloven dat dat van God gegeven was in die man. En hij zegt. En hij wil hand eraan leggen. En zij. Op. Hij en. Dat hij komt en de handen op haar legt. Of dat zij behouden wordt. En zij zal. En zij zal leven. O mocht de Heer het nog. Vaders en moeders. O nog aan ons. He, om nog zo. Zilke onderhandelingen te mogen hebben met de koning. Met onze kinderen. Ziet de droevigheid van alle kanden gemeenten. Maar die koning. Die leeft nog, kan nog. O, die, die eerst. Hij mocht zien wat nog kan. Hij mocht zien wat onmogelijk is met de mens. Dat is mogelijk met die, die hoge priester Jezus Christus. En daar, daar horen wij verder hier. In het 24e vers. En hij hing met hem. En een grote skaar volgde hem. En zij verdrongen hem. O, je eerst. Wat denk je gemeente dat die man gedaan heeft? Wat denk je als hij daar aan de voeten van die middelaar legt? En hij zijn nood daar verliezen moet. En hij mag ook in het oefende geloof geloven moet. Dat heeft de Heer het behaald. En als de Heer een teken gegeven zal. Dat hij, dat hij mee zal gaan. Dat de Heer het voor zeker volvoer zal. En daar gaat Jezus mee. Wat denk je gemeente wat in die hart omgegaan is. Voor, voor die Eres uh, is die dochter al behaald. Die man... Die mocht zingen in God verblijf. Het is ook dat die dokter al. Al door Christus. Geel gemaakt is. Die heeft zijn antwoord al. Oh wat was die man toch goed. Wat was die toch blij. Maar oh gemeente. Wat mocht die man nog wat lief. Want het staat hier in Gods woord. En hij hing met. O, oh, daar gaat die ja, is die haar zomaar springen. O, oh, die haar zomaar springen tot die kamer waar dat die lieve dochter tjie lacht. O, oh, die dochter die daar sterven mocht om de zon, om onze zon. O, oh, wat heeft die man met blijdschap in zijn ziel, die padje begon weer terug te, te lopen. Jezus hing met of oh, die er zou wel volks God hier leven met die weten wat van zulke zaak en wat zou dat nou betekenen de gemeente al oh, dat kan wel is wijze voor een zie dat is zo'n opening bij de heer en die hadden al verbleide in de oplos die haar vothaus groot maken in de zaak dat het dat nog dat nog op zijn tijd opgelost met Voor hem is het al een opgeloste zak. Dat kan tijden wezen in de leven van Gods volk. O, oh, dat je er zo aangenaam leggen moet. En dat is al de Heer die neemt welke woord voor zon. Want het is toch van hem geheven gemeente. En dan mocht dat volk om soms zo verblijf zijn zo de glei zij je heen één van die grote schaar niet nou ik geloof gemeente dat hij eerst die heeft geen mensen zien één koma je en hij had verder Jezus gaat met hem. wat een zegende tijd kan het wezen stond voor dat volk door door dat werk van vrije genade maar dan komen wij aan onze tweede gedachtenis en dat is je eerest na Jezus dat dat echte geloof gemeent wat van goddelijk niet van de mens wat we zelf maken in onze dwaasheid en blindheid en in onze vrome godsdienst maar wat van goddelijk dan moet beproefd wordt en dat zou beproefd wordt en als je geloof nog nooit beproefd is voor de gemeente Huidemaal allemaal maar weg. Maar wat van de hemel komt, dat zal beproefd worden. En kennenlout iets echte vinden in Gods woord, dat wat hier dagelijks staat in Gods woord. En toch is het zo anders uitgelopen dan dat je eerst gedacht hebt. Ach, gij we ik weet, weet des geschiedenis mijne gehoord. En dan was dat zekere vrouw die twaalf jaren de, de vloed en de bloed gegat had. En daar gaan we niks over zeggen. Maar wanneer dat die vrouw daar kwam en het hing zo mooi met je eers. Jezus die hing met hem mee. Hij mag de weg nog leiden voor Jezus. Hij hing Jezus nog voorop. Wat een zegende weg zou je zeggen. Maar zo ken het niet gemeen. Zo ken het niet. En Jezus, en die stonden stil. Met die grote schaap. Om, om dat heilige werk van neezien aan die vrouw te doen. Maar wat was dat voor je eerst? Och, dat had hij nog niet gedacht. Niet. Och, hij dacht waar aan het tot kracht, tot kracht, deze woord. En hij dacht, zou, zou zo hou gelukkig maar Gods woord dat zegt wacht op de Here hij wacht in de volk maar daar, daar legt zo veel onderwijs in Gods woord en daar legt zo veel bemoedig bemoediging in Gods woord en alleen isen wij in onze tweede pint terwijl hij nog sprak wat was dat voor daar jaren zo lange tijd Toen de Heer daar stil stond. Met die vrouw te spreken en te werken. Oh, je Heer die zou zeggen, kom maar. Want er is haast nodig. En ogenblik voor dat was er geen haast nodig. Kan je bereiken? Want toen mocht hij het geloven. Dat er Christus kwam, dan zou dat kindje, dat zou wel goedkomen. Maar nou, het is zo, het is een hospole gemeente. Die, die mag het door genade en een beetje adem krijgen en een beetje vrijheid. En zo weer in de gevangenis. En zo is die mama zo in de gevangenis weer. Wij hebben het, je leest het hier in deze psalm van 76. En daar heeft de vijandbogenschul een vier pijlen af. Als al dat heet die daivel demon daar toen Jezus stil stond en zo werd vreerlijk aan die bloed vloeiende vrouw Daar daar stond die pil van die echte pelven die stond er zo open voor die ziere pijn Ja, je Jezus vergis my man je je kent nou zich Je hebt het wel goed gedacht. Maar het is alles wel al anders zijn geloofd. Jezus die heeft geen acht op je meer. Die heeft met die andere vrouw. Het is met jou allemaal van je, van, van je hoofd. Mijn. Je heeft het allemaal gedacht. Maar het is allemaal niet waar. En daar is een volk op de huidige gemeente. En och, daar zijn die spotters ook. En die zeggen geloof maar. Zeg maar tegen die ongelukkige heers. Geloof nou maar. Maar Jezus die heeft geen acht meer. Die heeft zich recht gekeerd aan je Eres gemeente. Want hij heeft omgekeerd. Daar staat hij in Gods woord. En daar staat hij aan mijn heer Eres. Oh, we zouden maar niet arm, arm zeggen gemeente die rijke. Oh, hij was rijk. Want God die houdt er nog bemoeienis mee. Bevat je het gemeente. Hoe die houden er of bemoeienissen mee. En voor echt het deze alles slecht te tegen of de Here heen bemoeienis meer met zijn volk houwe. En zij en, en heil slecht te beteken als de Here niet meer overkomt. Maar de Here die kwam voor die mano om nog om wat nieuws te leren en om nog dieper wat te leren en nog zijn eigen nog te doen ontdekken. Want we leren het niet één en niet en één en Allemaal in een dag gemeente. En dan staat het hier, terwijl hij nog sprak. Dat heeft wat te zeggen. Dat was voor die eerste duizenden jaren. Uh, het was al zijn duizenden jaren. Terwijl hij nog sprak, hoor je het gemeente. En wat was van die Jairus niet onhouden gemeend? In deze nogenboek. Maar je het even overdenkt. Wat was van die Jairus niet onhouden? Dat je weer daar maar vallen mag. Dat kon heel goed. Elke, elke iets gemeend in het leven van Gods volk. Dat is een geschom gehoed gehoed. Zacht de trotsreere volkman. Hoe zouden ze met met verlang in wel eens op die voeten van die lieve midelaars leggen? En wij kennen wel onze stijve benen wel wel bogen gemeente, maar maar dat is niet hetzelfde als dat je hier is hier dan. Maar niet in dat ogenblik is de hemel gesloopt. De hemel gesloopt. En daarom staat het hier, terwijl hij nog spraakt. En daar komt nou, oom, het is net zoals in het leven van Job. En één en boodschap van ellende, die is niet weg en een ander die komt. En hier staat het, kwamen de enige van het gijs, de schoversten der vrouwen zijn die ogen zeggende: Uwe dochter is gestorven. Af in die ogen legt die, die man gevraagd heeft: Vertel het nou. Waar je leven plaatsgenomen is. Zou je denken dat hij vrijheid had om wat hij zegt niet? Hij zou dan maar liever in een hoekje gaan. Ik had gedacht dat van de Heere was. Maar het is allemaal toverheer. Wat een boodschap gemeen heeft dat je Eres motten ontvangen en mokken ontvangen. Terwijl hij nog sprak kwamen een van de gijs, de overste der synagoge, zegende, uw dochter is gestorven. Wat zei hij de meester nog moeilijk. Wat heeft dat diep, diep, diep doorgegaan. Maar wat een wonder gemeente. Want ik heb het al gezegd. Gods woord is zo vol. Zo vol gemeente. Want ieder regel dat hebben rijke bedoels. En nou, dan lezen wij hier hoe dat is. Dat het strijd in de hart van die man was. Maar hoe dat het ook nodig was. Het is wel nodig gemeente. Want God die werkt in een heilige weg. Tot een ontbreking van de mens. Tot de verheerlijking van zijn eigen deugde. En ook tot de ambten van Christus. En dan horen wij in Gods woord. Dat die eerste was eigen praat. Ik zou je wel eens vragen, gemiddelde mens, ben je wel eens uitgepraat? Is er wel een tijd in je leven dat je wel eens uitgepraat was? Of je denkt in het begin van dat leven en dat volk in dat eerste liefden is mogen leven, dan ben je niet zo gauw uitgepraat. Ja of nee? Maar is er wel eens een tijd in je leven gekomen dat je uitgepraat was? Voor je eers is die eigen En weet je wat, volk van op als je door genade is, eigen gepraat me goed. Daar ga God praat. Als je wel eens in een gezinne komt soms, dan worden zo allemaal tussen mijn kanden gepraat, en kan je er nog niks van maken. Maar het heilige geheim is het niet zo. Och, wanneer dat je eer is uitgepraat. Hij weet niet. Daar gaat de heer kap. En en daarom is dat nou nood, want je eer is die kent Christus, die kent jij eens niet? Leiden. Dat is al moeilijk. Maar door deze onvang. Door deze zaak. Dan gaat je Eres terugvallen. Terugvallen. Naast Jezus. En dan horen we wat hier. En toen ging Jezus spreekt. En Jezus terstond gehoord hebben dit. Het woord dat er gesproken werd, werd zei het tot de overste der hoogten. Er zijn die hoogten, vrees niet, geloof alleen. Oh, wat een, wat een voorrecht gemeente. Als die man nog vandaag leefde. En wij konden daar samen eens naartoe gaan vanavond. En zeggen, je heer, zou je het wel doen? Zou je het wel willen missen, dat ervaring, dat experience? Oh, dan zou hij niet verhonderd willen. Al ging het hier zo diep. Al kon ik het niet meer zien. En dat ik vreesde dat het hopeloos was. Maar dan gaat de Heer eens spreken. Vrees niet. Geloof alleenlijk. En wat, wat legt erbij gemeente? wanwani dat christis spreekt die dan spreekt die als een macht hebt en in datzelfde woord wordt dat geloof weer in de hart van je heer gehoopt daarom is het daarom how you need to trifle dat je heer die zo diep onder de swierige pijlen van de zaken gekomen is. Omdat het hier staat, vrees niet. Maar nou, je hoeft niet tegen mensen te zeggen, vrees niet, dat vind je niet vrees. Maar die diep, diep in de benauwdheid en diep in de vrezen zijn. Daar gaat de Heer spreken, vrees niet. Geloof te lenen en daarbij heeft de Heer Aan je eer is te moge geloof al kent die het niet meer verklaar of wordt het gemeente als er wat geloof vermocht door genade dat er de ziel het niet meer kan verklaar all de wijzen des hier die zijn er zo wonderlijk gemeen o volks van hop er zou wel een tijd in je leven geweest dat je het wel geloof vermocht Al kon je het niet verklaren. Dat is een godswet. En dat vloeit uit dat priesterlijke ambt van Jezus. Moet je eens overdenken. Daar staat nou die eerst in het geloof. Niet voor Jezus, maar naast Jezus. Naast Jezus. En hij mocht geloven. Al ken die het niet verklaart. Al ken die het niet verklaart, gemeente. Oh, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Want die het aan hem overmocht geeft. Dan hoeven wij het niet meer te verklaren, gemeente. Maar, maar dan, is, dan moet er nog wat bij komen. En wat zou dat nou wezen dat er nog bij moet komen, gemeente? Daar hopen we verder hier te horen. Maar laat ons nog eerst zingen van Psalm 76. En daar van het tweede en het vierde vers. Daar heeft de vijand boog en schoot. En vierige pijlen op verspilt. En wat er verder valt. Psalm 76, het tweede en het vierde vers. men is tijd dat is al voorbij wij zouden maar met de helf des hier in enkel woord noch over twee de pint of verder zeggen en dan op een ander kiumhuis verder de mee gaan welles in vers 7 en 13 en heilig niemand toe hem te volgen dan teetjes en je kogus en je handen den broeder van Jacobus en kwam in het huis des oosten der syni hogen en zag daar en zag de broeder en de wenen die hier de heen die hier weende en heilde Gods woord, dat vertelt ons en dan mag je in je gedachten zien hoe dat Jezus, die gaat met je eers aan zijn zijde tot een heil. Wat, wat een zegende tijd was dat voor je eers. Moet je eens overdenken. Hoe ver dat dat was, weten we niet. Naar zij mocht tot vallen nadat de heren die bloed vloei in de vrouw genaamd zij. Daarna heeft je eers nas Jezus mocht wandelen totdat ze anderzij van je heers hoop was. En in dat tijd wat heeft er in dat tijd plaats genomen? in de hart van je is. Daar mogen wij dit geloofige gemeente dat in dat tijd dan heeft je eereste genade om van om stil te wees om te zwijgen. Daar kon de duivel hem ook niet met die vuurige pijlen doen En waarom, waarom, heb je er wel eens over gedacht, waarom? Omdat hij naast Jezus wandelde. Het was net zo, net als dat Jezus de vleegel over die man deed. Omdat de zaak te diep werd. Daar is geen woorden uit te spreken. Mij geloof. Dat in deze wand. Daar heeft het voor je eerst kalm geweest. Die mocht. De genade. Heven. Aan de schouders van die. Die. Voor zijn volk draag. De burden bear of his feet. En daar mocht. Ik geloof gemeen dat die je eer is, die heeft geen ene woord gezegd in die tijd. Hij mag uit de gunst van God in dat goddelijke vrede leven, in het overgeving aan die grote middelen. Daar heeft de duivel hem niet aan kunnen pakken dan kom dat mag van de zonde van de ongeloof en maak niet meer pakker in dit in dat wandelen. Deze er weer wel later hoekom de gemeente. Want die hebben ook dieper peil van de djabel nog doorgehaalds als al het woordgemeente. Alone hier is dat dan plaats en oom. Wanneer dan ze weer bij die hijk school daar hing hij toe zo diep met die man en waarom waarom gemeente wanneer dus hij daar in die heis en bij die heis kwam daar ziet hij wat dat hij nog niet van gedachtig wordt allemaal geleerd door de gemeente en geervaard wordt om het te begrijpen daar is wat plaats genomen dat hij Je eerst nog niet van gedacht is. En wat was dat dan? Als het daar bij de heis komt. Daar zien ze die bevoerd. En daar hoorden ze die ween. Die ween. Je weet het wel. Ik kan dat in Holland niet zeggen. Hoe dat die Joodse mensen die konden dat zomaar uit de reis. Maar doen was allemaal goddeloosheid. Naar dat is hier is nog niet gedacht. En daar is die diep diep beproefd geworden het. Want daar heeft hij de vruchten van de dood gezien. En daar was het voor hem, Jay, het begin van de doodla. Want daar was de the the beginning van de begaafdenis al. En dan heeft het ook daar in dat ogenblik zo diep door. Want daar heeft God ook een ze wijsheid gegeven voor je eer. En waarom? Waarom o gemeente dat er een plaats ge maar want Gods genade dat is een plaats narende genade. En dat hij stopt de koning schat van de middelen. Wij moeten om gekroond worden dan zal geen gekroond worden als in eeuwige koning want deze er verscheld gemeente t is de profeet die zijn priesterlijk en koning, koninklijk aan koning gekenand van christus en t is die kennis daar zal wel diepste strijd zijn en dat is ook in deze eer plaats genomen Maar wij zouden het daar maar laten leggen voor we niet. Ik hoop dat je het over mocht denken. Dat, je, dat de Heer het je geven mocht. Om het nog eens zelf op je knieën verder te mocht eens overdenken. O volk van God. Wij mogen in Gods woord horen. Dat er is een volk die door genaden aan de voeten van Jezus mocht komen als wij der nooit geweest ben gemeente heeft maar niet zoveel hoop voor jij zending en daar er is een vol doord de diep die gaan wel door de diepte onder de armvol van de voorste dichten onder de toelaat en de liefde postermoe goed gedijt omdat we meer zal leren hoe en wat dat we zijn en meer zal leren van de vruchten van de zonde want dat dat Job die heeft niet zo gauw gezegd Het is in de laatste oogst ik hoor. Die heeft niet zo gauw gezegd in zijn leven. Ik ik heb een wauw. Ik verwal van mijn eigen niet. Het is niet in de eerste oogst, maar in de laatste oogst ik hoor. En alst al is al voorworden is daar raad je ik alleen doen met. En daar wordt Daar wordt op de school van koning Jezus geleerd gemeen. O volk van folk, ken je wat van die weeg? Wat van die wegen dat je wel eens mocht zingen voordat de aflossing gegeven is? Kom er straks eens straks zeven toe, want dat ik echt meer hier eens mocht zingen. Want dat de oplossing nog niet is. There is there is needs new of the humble. Wantor all is also itself het to their free. For ay your gnade for a dead and a hellwardeful soul. And the here that these souls leiden in het heilige orde van zijn eigen wil en wens. As ay om te lief. Dat was ons even wacht. O, ken je wat van die wegen van je heers, waar dat de heer zich vreedt? Nee. Geloof alleenlijk, want hij spreekt al zijn machthebber. En er wordt bij gedaan dat het kerk geloven moet. Al kennis het niet verklaart, want het gaat toch onmogelijk. O, genade, dat is duidelijk. Wat met ons onmogelijk is. Dat is met de Heer onmogelijk. En met de Heer onmogelijk. En dat kunnen we zo makkelijk zeggen. Maar om ons eind te leven is wat anders gemeen. En daar staat je eer. Bij die Heer. En hij hoort. Hij hoort. En daar is u weer de beproef. Voor je eer is zo diep gegat. En dat heeft je eer is ast er Jezus verba. Maar dat hopen we verder het volgende keer. O mijn onbekeerde medewijze na nou dat al beslissende eeuwigheid. Wat zou het wezen de dood in te gaan? Zonde die middelen. Wat zou het wezen om God om zonde middelen? Want bij ten Jezus dan is Dan is God in tieren, vieren en eeuwig een geluid gemeten. O, hoort, hoort, hoort het woord, de zier. Voordat het voor eeuwig, voor eeuwig te laat. Is. O, val ik van God. Mocht de Heer het aan onze harten nog eens doen. Voor onze man, onze vrouw, onze kinderen. Kleinkinderen, voor onze naasten. Opechter reizen naar dat al beslutende eeuwigheid. O oh, voel je het wel eens dat we dat we zomaar eens stap zijn van de eeuwigheid. O oh, die man die was oprecht. Hij zei mijn dochtertje, die die recht op het aller eerst moest nivaal met een ieder van ons. Mocht de Here des Schaap nog eens aan aan onze hart te binden door de heilige Heer dat de heren nog in onze donkere tijd nog eens werken mocht dat er verheerlijking van zijn naam dan zou het wel beproefd wordt en daar zou het wel alles van een mens die zelfde vanaf moet te gaan er zou wel een dag komen gemeente dat je het niet meer weet nee. maar ook een dag komen dat je het aanze dat je het aan hem moet overgeeft met Gods en eigen toepassing geven tot de eer van zijnen naam amen Heer schenen uw vol en moge het heeven hier tot onderwijs en tot bemoediging en tot troost van uw vol. O, gij zijt nog diezelfde God als van ouds. Eerige denk iedereen in de nood. Wij gedenk ook het wede van uw knecht die van ouds te rijten bovenin. Die in onze midden mocht zijn, heb haar ook van Nederland weer veilig thuiswaarts gebracht. Mocht haar in haar eenzaamheid en zorg en ellende gedenken. En verblijt ze door uw overkomst hier. O, oh, dat ze het nog ervaren mocht. Al kan het zo wezen als in het leven van je Heer. O, oh, dat de Heer er schijnt, dat de Heer er geen meer. Gedachten is van ons hebben. Maar hij zou nooit vergeten wat uw hand begon. Het deint aan iedereen hier. Geweet he ze allemaal. Van verre en van kort. In treizen en in trek. In ziekten en in zorg. Ook die moeder. Die zo'n ernstige operatie door moet in deze week. Ach, hier mocht hij haar nog gedenken. Of laat ze nog wat ervaren ook in dit dag. Oh dat ze het nog eens over mocht geven aan die grote koning. Oh wat een voorrecht zou het wezen. Als ze nog eens zwijgen mocht. En als ze nog eens eigen gepraat worden. En dat ze niks meer over had te zeggen hier. Oh gedenk er nog. En mocht het nog eens wel maken. We zonen onze zon. In spreken en in gehoor. Heren breng ons veilig, waar dat we verwacht zijn, en heeft nog een beetje list, nog vanavond nog eens op te komen, onder uw woord, het kan nog, Heere doet het op die verheerlijking van uw naam, Amen. Laat ons sluiten met de zingen van de salm dertig en der van het derde en het vierde vers. De salm zingt Gods kunst genoten geeft heeft, heeft lof den hier die eeuwig leeft psalm 30 3 en 5 De Heer zegene des hier en gaat er heen en weder. De Heer zegene u, aanbode u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genade. De Heer verheft zijn aangezicht over u en heve u vrede. Amen.